11 uur, Gert Kluk met het NOS Journaal. Onder de nieuwe kinderasielwet die in de maak is... komen maximaal 500 kinderen in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Dat hebben Defence for Children en UNICEF Nederland gezegd in Nieuwsuur. Asielkinderen die langer dan 8 jaar in Nederland zijn... komen volgens het wetsvoorstel in aanmerking voor een verblijfsvergunning... omdat ze in Nederland zijn geworteld. Defense for Children en UNICEF willen dat minister Leers alle kinderen die onder een nieuwe kinderasielwet zouden vallen, met het zicht op de verkiezingen, niet meer uitzet. Ze vinden het onaanvaardbaar om die kinderen nu uit te zetten als ze mogelijk over een paar maanden wel in Nederland mogen blijven. Minister Leers blijft bij zijn standpunt, die kinderen hebben ook een vader, een moeder en broertjes en zusjes, dus we zitten binnen de kortste keren op een paar duizend man. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich zoals verwacht uitgesproken voor het permanente Europese noodfonds ESM. Het debat dat net klaar is begon vanavond een uur later dan gepland. Direct nadat Kamervoorzitter van Beet de zitting had geopend, vroeg PVV-leider Wilders om uitstel. Hij vindt dat er pas na de verkiezingen een besluit mag worden genomen over het permanente Europese noodfonds. Zijn verzoek werd na een hoofdelijke stemming door een ruime Kamermeerderheid verworpen. Dinsdag is het kort geding van de PVV-leider tegen de staat. Het kabinet moet 20 miljoen euro investeren in Zeeuws-Vlaanderen. Dat vindt de Zeeuwse commissaris van de koningin Pijs. Er is zo met de mensen gesold over het al dan niet ontpolderen van de Edwigepolder... dat ze dat wel verdienen, zei Pijs tegen Omroep Zeeland. Vanmiddag verwierp de Tweede Kamer het compromisvoorstel van staatssecretaris Bleker... om de Edwigepolder gedeeltelijk onder water te zetten. De Vlaamse regering wil nu met een geschillenprocedure... een besluit over de Edwigepolder afdwingen.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 Een verslaggever van de omroep deed zich voor als een Britse handelaar... die kaartjes voor de Spelen in Londen wilde kopen. De officials van het officieel van het Oekraïns Olympisch Comité... bood de verslaggever de honderd kaarten aan voor duizenden ponden. De organisatie van de Olympische Spelen stelt een onderzoek in. In het noorden van Syrië hebben Syrische opstandelingen... zeker twaalf Libanese pelgrims ontvoerd. Na een bedevaart waren ze op weg naar huis. In de Libanese hoofdstad Beirut zijn uit protest... autobanden in brand gestoken... De leider van Hezbollah, de grootste shiëtische beweging in Libanon, roept op tot kalmte. Hij waarschuwt de Libanezen om geen wraak te nemen op Syriërs. Het Nederlands elftal heeft zijn oefenwedstrijd tegen Bayern München met 3 2 verloren. In de eerste 20 minuten scoorden beide ploegen twee keer. Bayern's spits Gomez maakte vlak voor tijd de winnende treffer. Arjen Robben, die zaterdag in de Champions League finale voor Bayern een strafschot miste, deed een kwartiertje mee.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 Binnen zit Mieke van der Wij. Als taalliefhebber noteer ik woordvondsten. En na vijf maanden in 2012 is de oogst al goed. Mensenteller, onderbroekbom, dijkdreiger en wortelingswet. En de laatste week weer twee nieuwe. Partij Gêne over GroenLinks en Strakke Broekenzang over de Bee Gees. Het belooft een mooi taaljaar te worden. En dan heb ik de machinistwurger nog niet eens genoemd. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Sommige Kamerleden zaten al in de trein op weg naar huis toen ze terug moesten. Ja, Wilders in de bocht. Die is zo gekant tegen het EMS, het Europese Noodfonds, dat hij een hoofdelijke stemming eiste. Het debat is op dit moment geschorst. Tot morgen. Zometeen hoort u er alles over van Hans Andringa. Vanuit Den Haag. En hoe is de stemming in de rest van Europa? Sander van Hoorn. Onze correspondent hoort u aan de vooravond van de Egyptische presidentsverkiezingen. En wat is er aan de hand met het aandeel Facebook? De beursgang begon zo glorieus, maar nu blijft het maar dalen. En wat is de rol van de bank Morgan Stanley? Om kwart voor elf ontvang ik schrijver J. Bernlef. We gaan praten over de fameuze grillige dichteres Fritsie Harmse van Beek. Nu pas, drie jaar na haar dood, is haar verzameld werker. En hoe ging het met Arjen Robben in de wedstrijd Bayern tegen Oranje? Om vijf voor twaalf hoort u het van vriend Jacques Dancona. Ja, laten we het nog eens over Arjen Robben hebben. Maar goed, eerst het nieuws van vandaag dinsdag 22 mei. Het Europees stabiliteitsmechanisme. Is dat nou het reddingsfonds dat ons zal wegslepen voor de poorten van de financiële hel? Of is het een directe aanslag op de onafhankelijkheid van ons koninkrijk? Het ligt er maar aan naar wie je luistert. Voor de PvdA is het fonds duidelijk de brandweer. We hebben altijd gezegd dat we ervoor zijn dat er een stevig noodfonds is om te zorgen dat wanneer er een crisis ontstaat in de eurozone, dat we ja, bluswater hebben om te voorkomen dat de brand overslaat naar de andere delen. Voor de PVV is het Fonds de Brusselse bezetting van Nederland. En Geert Wilders en Bram Moscovic vormen het verzet. Dat je bevoegdheden overdraagt, veto-rechten opgeeft... Tien, een blanco cheque tekent van tientallen miljarden... ja, ik denk dat je een hele goede kans maakt... of een redelijke kans om in de woorden van Bram Moscovic te spreken... om het tegen te houden. En voor de ChristenUnie is het een beetje van beide. Het fonds is een redder in nood... die alleen wat beter in de gaten moet worden gehouden. 40 miljard euro, net zoveel als we in onderwijs en in veiligheid steken... Het zou gek zijn als we dat zomaar weggeven zonder dat we ook enigszins mee mogen praten over de wijze waarop het besteed wordt. 40 miljard, dat is de Nederlandse bijdrage. En dat is natuurlijk ook een hoop geld. De minister De Jager van Financiën... staat ook niet te springen om het over te maken. Maar hij behoort wel tot het eerste kamp. Als minister van Financiën moet je natuurlijk echt... voor het belang waarvoor je bent benoemd ook opkomen. En dan, dan betekent dat je niet altijd je door dat sentiment moet laten leiden... of door onderbuikgevoel. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het met de minister eens... en dus wordt het verdrag geratificeerd. Niet dat deze saga nu ten einde is. Geert Wilders probeert volgende week via de rechter uitstel af te dwingen en de Eerste Kamer mag er ook nog iets over zeggen. Nog een verhaal met een open einde. Het tentenkamp voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel. De minister-minister Leers voor immigratie wil dat kamp weghebben en dacht een oplossing te hebben gevonden. Hij biedt de Irakezen die er verblijven tot half juni onderdak en wil afspraken maken met hun thuisland over terugkeer. Mijn aanbod is dat ik met de minister uit Irak zorgen dat er een gewaarborgde terugkeer mogelijk zal zijn. Maar de Irakezen zien het niet zo zitten om het kamp in de tussentijd te verlaten. Want wat nu als die bespreking mislukt? En na 15 als die gesprekken vastlopen, dus dan komen mensen deze vier op straat. En dan is deze terrein helemaal omgesingeld met hoge muren en dan kan hier niemand meer gaan protesteren. En dus was hun boodschap aan de minister duidelijk. Uh, Wie blijven hier? blijven hier? Die mensen zeggen we, we weg. Hier. Uh, cirk, misschien of zo. Nee, misschien we gedaan dood voor ons. blijven hier? In deze tijden van financiële crisis hebben verschillende supermarktmanagers een manier gevonden om het hoofd boven water te houden. Alleen bleek hun methode niet legaal. Ze namen zogenaamd producten van klanten retour en haalden daarvoor geld uit de kassa en vervolgens uh, stak men dat geld in de zak... en gaf men het helemaal niet aan die klanten, want die bestonden helemaal niet. De Belastingdienst liep op deze manier ruim 18 miljoen euro mis. Allemaal door managers van Super de Boer. En dat is vast geen toeval. Vast staat wel dat die mensen met elkaar in contact staan... en elkaar het trucje hebben uitgelegd. Uh, dus dat ze wel van elkaar weten hoe het moest. Negen filiaalhouders zijn aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst gaat nu ook alle andere supermarkten doorlichten... om te kijken of ze dergelijke trucjes hebben toegepast. Gelukkig zijn er ook nog winkeliers die hun geld op een goud eerlijke manier verdienen. En die keken met veel plezier naar de hemel. De felle zon zorgde ervoor dat de zomercollectie eindelijk de deur uitvloog. De zon gaat schijnen en ik denk, oh, wat wil ik aan vandaag? En dan hangen er drie jurkjes en denk ik, maar, maar, ik wil wat nieuws. En voor niet-winkeliers was er vooral de opluchting dat de kou, de regen en de wind voorlopig even verleden tijd zijn. En dan mag je best even spijbelen. Echt, we genieten er echt vol op van. Mijn man denkt dat ik hard aan het werken ben, maar dat ben ik dus niet. Maar dat moet je niet vertellen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Helene Ekker zit naast mij. Ze heeft de krant vanmorgen al bekeken. Nederlandse topmanagers schrikken steeds minder terug voor corruptie, meldt de Telegraaf. Een groeiende groep managers ziet geen probleem in het betalen van smeergeld of het oppoetsen van de eigen bedrijfscijfers. En ook op het verteren van klanten rust steeds minder een taboe. Dat blijkt uit een onderzoek onder topmanagers in Nederland door Ernst Young. Minister Leers voor Immigratie en Asiel verandert het asielbeleid radicaal, schrijft de Volkskrant. Volkomen onverwacht, noemt hoogleraar Vreemdelingenrecht Heinrich Winter uit Groningen... de brief die de minister vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ervan sta te kijken. Ik snap de timing ook niet, zegt Winter. Maar als politieke werkelijkheid wordt wat in de brief wordt voorgesteld... ontstaat opeens veel meer ruimte voor een bredere en individuele afweging van asielverzoeken.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 Haalt de FNV morgenavond? Vraagt trouw zich af. Er is morgen een ultieme poging om alle aangesloten bonden met elkaar te verzoenen. Maar of dit gaat lukken is zeer de vraag. Mogelijk komt zo die day voor de FNV onverwacht snel. Nog maar drie weken geleden werd een plan gepresenteerd dat het de vakcentrale in juni een nieuwe start moest geven. Maar het effect lijkt omgekeerd, denkt Trouw. De Telegraaf haalt in een commentaar hard uit naar demissionair minister Spies. De krant noemt haar ongeloofwaardig en ongeschikt voor welke hoge politieke functie dan ook. Ze verdedigde eerst het Boerka-verbod, nam er vervolgens als kandidaatlijsttrekker van het CDA flink afstand van, maar wil het nu toch weer door de Tweede Kamer loodsen. Een regelrechte wanvertoning van een zwabberende carrière-politica die gedreven wordt door opportunisme, al dus de Telegraaf. Dit gedraai begrijpt geen enkele kiezer. Het incident waarbij een man de machinist van een trein probeerde te vurgen... staat niet op zichzelf. Metro meldt dat bijna wekelijks een hoofdconducteur slachtoffer is van geweld. En meer dan dagelijks wordt een treinmedewerker met geweld bedreigd. Dat blijkt uit cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar... Vorig jaar werden meer dan 390 gevallen van fysieke bedreigingen gemeld. En de zon en zomer zijn niet voor iedereen een bron van vreugde. Voor hooikoortspatiënten breken juist de zwaarste dagen aan, schrijft het AD. Miljoenen Nederlanders lijden onder de kwaal. En het aantal mensen dat er last van heeft stijgt nog steeds. Een deskundige van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen zegt... Hooikoorts is een mysterie. Het gouden medicijn, het middel dat voor iedereen helpt... gaan we waarschijnlijk niet vinden. Maar de ontwikkeling van een individueel toepasbaar medicijn... komt met sprongen dichterbij. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Van de dictatuur naar democratie in krap een jaar. Na de val van Hosni Mubarak, vorig jaar, in het voorjaar... kiest Egypte morgen een nieuwe president. Democratisch. Dag Sander van Hoorn in Cairo. Goedenavond. Ja, hebben ze er zin in? Ja, absoluut. Uh, gesprekken gaan nergens anders over. Dat merk je gewoon echt. En uh, mensen weten ook dat dit democratie is: dat je wat te kiezen hebt en dat je niet weet wie de nieuwe president gaat worden. En opiniepeilingen, ja, het moet allemaal nog uh, uh, blijken hoe betrouwbaar ze zijn. Maar vooralsnog voorspellen ze allemaal een andere uitkomst. Dus het is ook gewoon echt spannend. Ja, en wordt er veel uh, ja, geflyjerd? Uh, uh, Politieke nee, gevoord, ik bedoel dat, gevoord, nee, bedoel dat ik is echt. het hele maffe. Er is een, een, een, een campagnestilte, 48 uur voor de verkiezingen. Want dat zou de uitslag kunnen beïnvloeden, zegt de kiescommissie. Dus sinds zondagavond 12 uur mag er eh, niet geflyerd worden. Mogen er geen kandidaten op de televisie komen? En okay. wat dat betreft, ja, het is dus eh, overal hangen nog posters hoor. Dus je ontkomt er niet aan. En wat ik zei, iedereen discussieert erover. Maar het is een hele onwerkelijke situatie wat dat betreft. Dat er dus geen autootjes meer over straat rijden die iedereen folders en posters en je kan uh, rustig zeggen op wie je gaat stemmen. Daar wordt openlijk over gepraat. Daar wordt openlijk over gepraat. En dat is de hele grap. Hè? Dat er dus ook openlijk uh, teleurstelling wordt uitgesproken. En wat dat betreft hebben de Egyptenaren kun je, uh, als je het positief uitlegt, heel snel democratie geleerd. Uh, er is een heel, heel groot deel van de bevolking dat op de moslimbroederschap heeft gestemd. Dus de, de islamitische partij die echt overtuigend de parlementsverkiezingen won. En sindsdien zijn mensen teleurgesteld geraakt. Uh, die hebben niks voor elkaar gekregen. En dus gaan ze nu niet op de kandidaat van de moslimbroeders uh, stemmen. Dat wordt openlijk zo gezegd. En dat wordt dus ook door de mensen zelf aangegeven als voorbeeld van... dit is democratie, zo gaat het werken. Als je niet tevreden bent met iemand, dan steem je hem uh, vervolgens gewoon weer weg. Ja, er wordt dan gezegd, feest van de democratie. Maar uh, ja, hoe diep zit die democratie? Want Mubarak is nog geen anderhalf jaar weg. Maar ze hebben het dus heel is snel. Is nog geen anderhalf jaar weg. Ja. En Mubarak, iedereen weet, het was het topje van de ijsberg natuurlijk. En die ijsberg, dat heet het leger. En dat leger, dat zit er nog. En ja, dat is toch ook wel waar iedereen het over heeft. Hè? De, twee, twee speculaties hoor je vandaag. Welke kandidaat wil het leger? Nou, dat is duidelijk. Dat is Ahmed Shafiq. Dat is een oud-generaal, oud-premier onder Mubarak. Dus wat gaat het leger doen om ervoor te zorgen dat hij wint? Ik bedoel, die speculaties, die complottheorieën, die heb je natuurlijk legio. En in Egypte is het ook helemaal niet zo raar om er vanuit te gaan dat er gefraudeerd gaat worden. tweede wat, wat je natuurlijk gaat krijgen is... het leger heeft beloofd, als die president gekozen is... en daar kan best een tweede ronde voor nodig zijn... maar uiteindelijk heb je een nieuwe president... dan zou het leger de macht overdragen aan de burgerregering. Maar ja, het leger is zo machtig, ook economisch gezien... dat zullen ze niet zonder slag of stoot doen. Dus ook daar gaat de speculatie over. En in elk geval, dit, dit is het voorlopige sluitstuk. Dit is een belangrijk moment, dit is een feestje. Dat weet iedereen... Ja. Maar het is niet het einde. Nee, hoe laat gaan de open de stembureaus morgen? Acht uur morgenochtend. Oké, okay, nou we horen ongetwijfeld nog veel meer hierover van jou op Radio 1. Dankjewel, Sander van Hoorn. Ik hoop niet dat Tuck. She's no no on the No Tuck. Zie zonder noodzaak, stoom maar iemand doodstak uit verveling. Nee, je kan niet van geweld, ook niet op een voetbalveld van gesnallen, van gescheld. Hou, ik kan helemaal niet, je kan niet van kapot, van in elkaar, van verrot, van in de volgende Doe maar, wat je? En Doe maar, die duikt met een aantal rappers de studio in. Dat maakte Henny Vrienden vandaag bekend in De Wereld draaidoor. Door. De band gaat met onder andere Fresco en met Gers Pardoel samenwerken. Naar nou, de naag gaan we nu. Een staaltje politiek straatvechten was vanavond te zien in de Tweede Kamer. De PVV wil alles doen om invoering van het Europese noodfonds EMS, te voorkomen. Geert Wilders vroeg bij het begin van het debat over de EMS... totaal onverwacht om een hoofdelijke stemming... om het geplande debat te voorkomen. Ik heb uh, vorige week geprobeerd om de behandeling uh, van dit wetsvoorstel... uit te stellen tot na 12 september. Dat is uh, niet uh, gelukt in mijn perspectief. We hebben nu uh, deze zaak uh, voorgelegd aan de voorzieningenrechter in uh, Den Haag. Dat dient daar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 Maar volgens mij hebben we de regeling van werkzaamheden vanmiddag gehad... en was het voor de hand liggend geweest om op dat moment met dat voorstel te komen. Ik kan me niet voorstellen dat u dat bij de dinerpauze verzonnen heeft. Ik doe het verzoek nu. Ik ben geen uitleg verschuldig aan u waarom ik dat nu doe. Ik mag gebruik van het reglement van orde ik wil er nu voordat we beginnen een hoofdelijke stemming af. We hebben hier een heel principieel punt uh, aan de orde. Dat is u allen uh, bekend. Dus we gaan uh, de stemmingsbel laten gaan. Voorzitter, Hoe hoeveel tijd kunnen wij dan uh, hebben? Want uh, ik heb ook uh, nu vernomen dat ook al een aantal van mijn uh, kamerleden er niet meer in huis zijn. Meneer Plasterk. Ik wil er wel bij aanmerken dat ik het echt destructief aan het proces vind. En in een situatie waar we nog een half uur geleden plenair bijeen waren. Waarna leden de trein hebben gepakt om naar huis te gaan... dat we nu overvallen worden door het voorstel voor een hoofdelijke stemming. Ik vind dat destructief aan het proces. Ik neem dat de fractie van de PVV kwalijk. Maar men heeft kennelijk deze mogelijkheid gezien... om op deze manier besluitvorming te frustreren. Want de PVV-fractie staat geloof ik paraat om dit te doen. Voor andere fracties, die waren hier niet van op de hoogte. Dus die tijd hebben we dan nodig. Ja, Hans uh, Andringa, uh, ESM hè, moet het zijn. Ja. ja. <laughs> um, wat hebben we hier net gehoord... Nou, we hebben een hele ongewone en uh, originele poging uh, gezien van uh, de PVV om een debat uh, te, te saboteren. Of zoals hier beter uh, moet ik zeggen, uit te stellen. Want ja, de PVV wil dat debat op dit moment niet. Ze wil liever later hierover praten, richting verkiezingen uh, in uh, september. En uh, ja, vandaar dus uh, deze truc uit de kast gehaald. Ja, en in Amerika heet een uh, poging on debat land te leggen. in filibuster. Hebben we dat nu gezien in de Tweede Kamer? Nou, de PVV gaat vaak naar Amerika... om daar allerlei politieke strategieën te leren. Dus het zou heel goed kunnen. Als ze als dat zo bedoeld hebben... is het een beetje een slappe versie van een filibuster. Want uh, daar gaat het dan echt wel anders toe... om een besluit te voorkomen. Gaat de oppositie daar dagenlang aan het woord bijvoorbeeld uh, telefoonboeken te lezen of uh, oude kranten voor te lezen. Uh, dit leek meer op een uh, politieke overvaltactiek in de hoop dat inderdaad al veel Kamerleden weg zouden zijn... en dat de PVV, die allemaal wel in de bankjes zaten... dat ze een toevallige meerderheid zouden halen. Want vorige week was het mislukt, dus het was een, een herpoging, herkansing. Ja, de Kamer en de voorzitter ook leek verrast. Ja, nou, dat waren ze ook, ja. Want, want wat, we, wat we vanavond hebben gezien... was een vorm van uh, politieke spelverruwing, maar dan wel binnen de regels. Dus mm. uh, Gerry Verbeet ja, die kon wel een beetje misprijzend kijken... maar ze kon niet zeggen van het kan niet... Uh, en ja, uh, de PVV, die zaten allemaal in de bankjes. Veel mensen van de SP, die ook tegen dat ESM is, uh, die zaten er ook. En andere partijen, die moesten echt alles uit de kast halen... om voldoende leden in het uh, gebouw uh, te krijgen... om dat PVV-voorstel uh, maar weg te stemmen, om het debat namelijk uit te stellen. En uh, dat lukte uiteindelijk wel. Maar je zag dus wel uh, ja, de irritatie over deze zet van uh, Geert Wilders. Want na al die jaren zijn ze nog steeds niet gewend aan de uh, strapatsen van uh, Wilders... Uh, zijn, uh, zijn andere manieren van politiek uh, bedreigen. Maar uh, uh, ja, wat de PVV doet, het mag wel. Ja, En er moesten echt daadwerkelijk mensen uit de trein uh, weer, weer komen? Ja, ja. je zag ze uit uh, alle hoeken je ja? gaat het gebouw binnen stuiven en heigend en, en puffend renden ze de kamer binnen. Terwijl je dan de mensen van de PVV, die het uiteraard allemaal wisten, die stonden gewoon uh, buiten rustig een sigaretje te roken. Of die zaten binnen op een bankje. En, uh, maar uiteindelijk lukte het dus wel om voldoende ja. mensen in de bankjes te krijgen. Want uh, er stemden 35 mensen uh, voor het voorstel van de PVV om uh, uitstel van dit debat te krijgen en uiteindelijk waren er ja. ruim meer dan 80 tegen. Maar ze zijn allemaal heel erg bang dat uh, Wilders die truc... later op de avond nog eens een keer zou gaan herhalen. Dus al die Kamerleden die werden in gijzeling genomen... door dit, dit dreigement van de PVV om het nog een keer te doen. Dus ze moesten allemaal in de Kamer blijven. Ach, en nu? Nu is het geschorst, geloof ik, hè? Ja, tot morgen vroeg. Uh, de Kamer is aan het woord uh, uh, geweest. Uh, de PVV heeft de, de truc niet een keer herhaald. Dus ze zijn allemaal hier in de Kamer gebleven. Maar ook nog eens een keer blijkt achteraf uh, voor niks. En uh, morgen moet er dus nog een antwoord gegeven worden... door het minister van Financiën in De Jager. Ja. En was dit nou een vooruitblik van de manier uh, waarop het zal toegaan... in de september met de verkiezingen? Nou, uh, ja, Veel, veel partijen die denken toch wel dat uh, deze verkiezingsstrijd dat, dat die wel harder zou zijn. Want het gaat natuurlijk, uh, uh, he, die verkiezingen die gaan echt om de bezuinigingen. Om hoe we verder gaan met de euro. Hoe het verder moet met de economie. Veel mensen maken zich zorgen. Dus het gaat echt ergens over deze keer. En de PVV heeft op de dag dat het kabinet uh, viel. of dat die onderhandelingen mislukten. al gezegd van wij gaan de verkiezingen uh, Europa. Uh, inzet maken, uh, de euro. Wij gaan het ook hebben over die ESM... Nou, uh, dus vandaar dus ook uh, dat uitstel. Want ze willen graag dit debat uitstellen. Zodat ze dat ook weer goed in de verkiezingstijd kunnen gebruiken. Volgende week, nadat uh, de rechter moet er dan ook uh, nog een uitspraak over moet doen. Dus het liefst niet vandaag al of morgen een besluit nemen. En Wilders die zegt ook dat hij de komende tijd nog veel meer trucs in petto heeft. Zo zei hij vanavond na naar, uh, naar dat debat tegen collega Michiel Breedveld. Nou ja, wat volgens mij dat vanmiddag ook al, wij zullen alles uit de kast halen om dit formale dijde wetsvoorstel niet door te laten gaan. En uh, dit was weer een kans. Uh, ze zullen nog een hoop van ons horen. Ik heb nog heel veel andere ideeën in mijn hoofd om dit te proberen te torpederen.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 Het zou kunnen dat, dat als je hoofdelijke stemming vraagt... en het quorum die getegend heeft morgens er niet is... dan moet het debat worden uitgesteld. had gekund. had ook gekund dat, want ik had mijn leden natuurlijk in huis... dat er wel een meerderheid was geweest. Het is niet zo. We hebben het deze keer geen meerderheid gehaald. Dus het debat is nu aan de gang. Dus we gaan weer opnieuw nadenken hoe we dat de komende tijd... hier en in de Eerste Kamer op creatieve wijze... dit vreselijke wetsvoorstel om zeep kunnen helpen. Ja, en gaan de andere partijen mee in deze nieuwe stijl, Hans? Nou, ze zouden het misschien wel willen. Want ja, er is wel veel irritatie over wat de PVV nu heeft gedaan. Maar ergens vinden ze het toch ook wel weer knap... dat, he, dat je binnen de regels toch weer met iets uh, totaal nieuws uh, kan komen. Maar je moet het ook wel kunnen. En ja, behalve de PVV zie ik niet partijen... die dat mm. op eenzelfde goede manier zouden kunnen. Dus... Ja, op dit dossier staat de PVV toch wel op eenzame hoogte. Ja, en uh, hoe is het debat uh, nu uiteindelijk afgelopen? Nou, een meerderheid die blijft voor die ESM. En ze zijn ook bereid om dat, uh, ja, de komende verkiezingen aan de kiezers uit te leggen. En dat wordt natuurlijk wel moeilijk, want als het over Europa gaat... en allerlei moeilijke, ingewikkelde zaken... is het vaak makkelijker, blijkt ook uit het verleden... om tegen iets te zijn, zie SP, zie PVV uh, op deze onderwerpen... dan dat je moet uitleggen dat het toch wel goed is voor, voor kiezers. En hmm. uh, ja, dat, dat zullen ze dus ook uh, moeten doen de komende maanden. Het blijft een lastig verhaal. Oké, okay, dankjewel. Hans Andringa. Ja, Nederland ratificeert dat noodfonds dus morgen... maar helemaal van harte uh, gaat het niet. Uh, aan de lijn, Frans Brooguert van het Algemeen Dagblad. Goedenavond, Frans. Dag, Europa-kenner. Hoe zit dat in andere Europese landen? Nou ja, Nederland is een van de landen waar van het begin af aan eigenlijk wel wat uh, problemen werden verwacht. En uh, die zijn er ook in Ierland, waar ook een uh, parlementariër uh, een bezwaar heeft gemaakt, uh, vergelijkbaar met dat van Wilders, uh, bij de rechter. Uh, ongeveer hetzelfde in Estland, waar uh, de ombudsman uh, in het geweer is gekomen, met name tegen de spoedprocedure voor uitkeringen uit het fonds. Omdat uh, de grote landen daarbij uh, in noodgevallen de kleinere kunnen overroelen. Uh, ja, en waar eigenlijk de meeste angst voor bestaat, dat is voor uh, Duitsland. Uh, omdat dat uh, natuurlijk het land is wat het meeste uh, moet opbrengen voor dat fonds. Um, en het uh, fonds gaat pas uh, van kracht worden als 90% van het kapitaal uh, heeft geratificeerd. Nou, Duitsland is zijn uh, eentje al meer dan 20% van het kapitaal. Dus uh, die kunnen dat uh, behoorlijk uh, frustreren straks. Uh, in Duitsland is het probleem dat uh, de regering. Um, dit uh, verdrag heeft gekoppeld aan uh, nieuwe tekortregels. Dus die willen dat in één pakket uh, aan de bondsdag voorleggen. Uh, en voor die tekortregels is een tweederde meerderheid nodig. Dus daar moet ook een deel van de oppositie uh, aan meedoen. Ja. Gaan ze er in uh, Brussel vanuit dat het uiteindelijk zijn pootjes terecht komt met de fonds? Ja, ze hebben dus uh, dat fonds een jaar naar voren gehaald. Dus dat moet nu eigenlijk op 1 juli aanstaande al van kracht worden. Uh, en ik heb vanavond nog even wat rondgebeld. Maar ze gaan ervan vanuit dat het uh, tegen die tijd, of, of heel kort daarna... maar nog voor het zomerreces in elk geval... Uh, in voldoende landen zal zijn gratificeerd. Ja. Morgen is er een informele top van de Europese regeringsleiders, dus ook met Rutte. Uh, je zei het al, de deadline is 1 juli, dus op zich hoeft Rutte niet morgen per se een goedkeuring van de Tweede Kamer mee te nemen, toch, naar Brussel? Nee, absoluut niet. Die, die top morgenavond is uh, om te beginnen informeel. Het is uh, eigenlijk alleen maar één diner. Uh, en ik denk dat het vooral bedoeld zal zijn om uh, even goed kennis te maken met uh, de nieuwe Franse president. Hm. Uh, en om de formele top van eind juni voor te bereiden. En te kijken hoe uh, zonder het bezuinigingsbeleid uh, de schade toch een uh, wat zwaarder accent aan groei en hm. werkgelegenheid kan worden gegeven. Dat is het onderwerp voor morgenavond. Ja, maar goed, je zit natuurlijk een stuk lekkerder aan tafel als je kan zeggen, nou ik heb het eigenlijk al geregeld. Het zou zeker voor een uh, demissionaire premier een mooie binnenkomen zijn. Ja, Oké, okay. hey, dankjewel landsboort. Okay. Ja, theater, This chick is a tram. <laughs> She doesn't like crap games with barons and earls. Without care. Oh, I'm so broke. It's Oak. I hate California. It's crowded and damned. That's why the lady is I'm a, tramp. a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings.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 Trump. Tony Bennett was dit en Lady Gaga. Die, of tenminste de animatieversie van haar... was afgelopen weekend te zien in The Simpsons. Dus dat kunt u online terugzien als u daar een liefhebber van bent. Nog geen twee dagen staat de sociale netwerksite Facebook... genoteerd aan de beurs en de koers is flink gedaald. En die daling lijkt nog wel even door te zetten. Dag Jos Versteeg. Goedenavond. U bent analist bij Theodor Gillissen Bankiers. Ja, uh, bovendien werd vanavond ook nog bekend dat er een onderzoek wordt ingesteld... naar Morgan Stanley, dat is de bank die, die beursgang heeft begeleid. Uh, ja, wat betekent dat? Nou, het is ten eerste een blamage voor Morgan Stanley. Mm -hmm. uh, zo'n bank verdient er verschrikkelijk veel geld mee. En zeker zo'n hele grote IPO, zoals dat dan heet. Dat is een van de grootste wat, ooit. Wat is een IPO? Dat is een Initial Public Offering. Dat betekent dat je aandelen verkoopt naar de aandelenmarkt. Uh, soms geeft een bedrijf ook extra aandelen uit. Dat was nu bij Facebook ook het geval. Maar ja. het komt erop neer dat je privé-aandelen publiek gaat verhandelen. Ja. Maar goed, ze hebben vanaf die bekendmaking dat allemaal heel groot willen maken. Hoe zuiver is hun rol? Ja, die is toch wel zuiver, denk ja? ik. Ja, die, ik ben zelf ook analist en uh, we zitten helemaal vol met regelgeving. Elk, witje en wat je, wordt, uh, wordt gecontroleerd door compliance. Alles wordt gemeld. Door wat? Dus compliance? Dat, ja, even dat je gewoon ja, compliance? Ja, compliance, dat zijn, dat zijn instanties eigenlijk juristen die alles controleren en checken ja. of je wat doet en of je wat publiceert. Soms heb ik het ook wel zelf dat als ik iets wil publiceren, dat ik toch nog even langs compliance ga. Die juristen ah, ja. die dan uitzoeken of het wel kan. Ja. Uh, dus ik denk dat daar niet zo heel veel mis is gegaan. Nee. Het was zo dat de SEC uh, controleert met de, de, uh, toen het aandeel naar de markt ging. Toen waren dat technische fouten. En dat heeft de SEC nu gezegd van dat willen we wel onderzoeken wat daar precies gebeurd is. Want ja, daar worden koersen op afgerekend. Ja, maar ik begreep dat die banken die die introductie hebben begeleid... op de eerste handelsdag al zogenaamde steunaankopen hebben gedaan om die koers op pijl te houden. Is dat gebruikelijk? Ja, dat is heel gebruikelijk. Uh, ik weet niet precies hoe het met deze actie was, dat het misschien maar één dag was. Want de volgende dag uh, zakte die door de uh, officiële introductieprijs heen. Maar in Nederland komt het bijvoorbeeld wel voor dat er uh, wel maandenlang steun aan kopen zijn. Hm. Dus dat is op zich niet ongebruikelijk. Want je, als bank probeer je natuurlijk ook daar ja. ja, je naam een beetje hoog te houden. Want het, maar het is heel erg moeilijk, hè? Kijk, nou, ik als, kan uh, me wel voorstellen dat handelaar daar een beetje nerveus van worden, van dat soort berichten. Ja, absoluut. Maar kijk... Uh,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 Ja, dat kun je zeker wel zeggen. En Het is natuurlijk ook uh, uh, ja, erg gehyped. En ze hebben denk ik de fout gemaakt door uh, tijdens de procedure van die beursintroductie uh, de price range te verhogen. Die is behoorlijk uh, verhoogd van 28,35 naar 34,38. En ondertussen is ook nog eens keer het aantal aandelen verhoogd wat ze zouden plaatsen. Want ze hebben niet alle aandelen geplaatst. Ze bedrijven is ongeveer 100 miljard waard en er is 15, 16 miljard geplaatst. Maar dat is dus eigenlijk de grootste fout geweest in jouw ogen? Ja, ik denk het wel. Want, want kijk, uh, beleggers, zeker grote instituten, die willen een bepaald aantal aandelen hebben. En vaak is er zoveel vraag naar die aandelen dat er een soort schaarste is. En dan zeggen ze nou, we overschrijven maar. We vragen wel drie keer zoveel. Want je krijgt meestal maar heel weinig. En als ik nou drie keer zoveel vraag, dan krijg ik ongeveer wat ik hebben wilde. Ja. En nu is het zo dat er tegen het laatst toch wel wat onduidelijkheden waren. Daar, daar, is, de, daar is ook wel misschien wel enkele vragen over. Van, uh, en dat een aantal banken toch wat voorzichtiger zich, uh, is, is geworden. Uh, analisten hebben bijvoorbeeld hun taxaties verlaagd tijdens het proces... Dat mag niet in het openbaar, dat mag alleen maar naar enkele private partijen. Dus daar is al wat twijfel over. Maar toen was het wel duidelijk dat een aantal partijen die ingeschreven hadden... die dachten van, oh, dat gaat niet goed. Mm. We moeten maar snel gaan uh, verkopen. Een bubbeltje dus. Een bubbeltje, ja, nee, ja. Dat, is het, uh, dat is het absoluut. Hey, zie jij nog mogelijkheden voor herstel? Ja, dat kan wel als ze alles goed doen, want dit aandeel was ongeveer geprijsd op perfectie. Als, het, als Facebook het echt voor elkaar krijgt om een heel goed uh, model te ontwerpen, waarbij er hoge advertentieinkomsten binnenkomen, zoals hm. Google het gelukt is, ja. dan uh, kunnen ze die waarde echt wel waarmaken en De, dan kan die ook nog wel weer voorstijgen. Dus nu kopen, Jos? Nee, dat zeg ik zeker niet. Nee, ik, heb, ik heb altijd gedacht met, met Facebook, het is een grote gok. En Kijk, als je een paar van die aandeeltjes hebt uh, in een klein hoekje... Voor de lol. Uh, in, <laughs> voor de lol misschien. Ja, dan kun je nog eens een leuk rendement erop halen. Maar dit is, dit is nu op dit moment echt gokken. Oké, okay, dankjewel. Versteeg, Dank je wel, Jos Ja, Dag, analist bij Theodor Gillissen. Chris Berry, de groep van zangeres-songschrijver Christel De Haak... met het nummer Love Trip. Ja, bij mij in de studio is zojuist tijdens de plaat binnengekomen... Henk Benlev. goedenavond. Goedenavond. En voor ons op tafel, we hebben allebei een exemplaar... ligt de bundel in Goed en Kwaad. En dat is het verzameld werk van de dichteres Fritsie Harmse van Beek. Zij wordt gezien als een van de grootste naoorlogse dichters van Nederland. Maar nu pas, drie jaar na haar dood, in 2012, is er dus een verzameld werk. Is dat niet een beetje laat? Nou, Fritsie heeft natuurlijk alles aan gedaan om het zo lang mogelijk uit te stellen. Ja. Want die was niet zo van publiciteit en... Uh... Waarom eigenlijk wilde ze ja. dat eigenlijk niet? Eh... Uh... Ik denk dat ze. niet zo'n erg hoge pet op van de mensheid had. En. Uh, alleen maar met een handjevol mensen die ze vertrouwde omging. En, uh, het is natuurlijk niet helemaal voor niks dat ze zich. eigen verschanst heeft in op het een hele kleine, leven. Alleen ja. hè? Ja. <laughs> maar ja. hoorde u wel bij die, die kleine groep mensen? Uh, nou, nee, ik, ik mag niet zeggen. Kijk. Zij is van een generatie die uh, ongeveer zo'n tien jaar ouder was dan ik. Hè? Dus de generatie van Remco Theo Theo mm. en dat. Die mensen die allemaal op jachtlust kwamen. Ja. Mijn vader kende haar beter dan ik. Goed, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Uh, over die periode jachtlust. Maar ja. uh, uh, ik stel voor dat we eerst even naar haar stem gaan luisteren. Ja, goed. Geachte muizenpot... Hoe gaat het met u? Met mij goed. Wel is alles heel vervelend... als ik voorover lig in gebedbroek gebed in mijn gedachten aan u. En ben ik ook heel eenzaam. En ondergaat de lente als een flauwte. Dit is mij nu zo vaak al overkomen... dat ik er de klad van in me wezen heb. En dat tussen het afgerukte vlees der Jacinte... de verplegers... Van die bloemen. Knielen voor vreemdelingen. Nou, dit gaat nog heel lang door. Dat is een heel lang gedicht. Een heel beroemd gedicht van haar ook. Geachte uh, muisboot. Hoe, hoe is het uh, om, om haar stem weer te horen? Nou, ik heb toevallig vanmiddag... De, de, de, is een... Uh, 19, nou, ik geloof 1987. Een film gemaakt. Uh, over haar leven. Dat wil zeggen een poging om... een documentaire over haar als letterkundige te maken... die gigantisch mislukt is... maar daardoor een fantastisch film heeft opgeleverd. En dat heb ik vanmiddag nog even naar zitten kijken. Ja. Dus die stem, ja... die klinkt nog in mijn oren na. Ja, ja. Uh, Kunt u haar eens beschrijven voor mensen die, die haar niet kennen? Want die zijn er natuurlijk ook. Ze is al heel lang uit beeld. Ja. Het was iemand, denk ik ik heb hem maar één of twee keer in mijn leven ontmoet... die op een ongelooflijke associatieve manier... niet alleen schreef, maar ook dacht. He, ze begon met iets en dan, uh, net als een acteur... Uh, dan zei ze iets of ze schreef iets en dan uh, gaf ze een soort terzijde. Mm -hmm. He, soms was dat gericht aan de lezer, het publiek... Soms ook tegen zichzelf, dat ze zichzelf tegensprak. Dus er was voortdurend die wisseling en register... die een buitengewoon gewoon komisch effect had. Terwijl de ondergrond van haar werk natuurlijk helemaal niet zo erg komisch was. Want wat was die ondergrond dan? Nou, een, een soort een poging om de chaos van de wereld en ook van haarzelf... om die op een of andere manier in bedwang te houden... He, dat, daar was ze eigenlijk altijd mee bezig. En uh, soms lukte dat er, en soms lukte het er niet. En uh, ja, ze kwam natuurlijk ook uit een uh, beetje slordige familie. Ja, ja haar, haar, uh, haar, haar broeren zij, dat waren natuurlijk... De haar ouders waren de, de scheppers van Flipje van, van Tiel. Ja. Flipje van Tiel ja. Flipje, hè? En ja. daar heeft ze ook haar tekentalent natuurlijk vandaan... van haar vader en moeder. Die zijn overigens vrij jong overleden, die mensen. Maar dat, het was dus een artistiek milieu waar ze uitkwam... Ja. En uh, u noemde het net al even, die legendarische Villa Jachtlust... daar is haar naam natuurlijk uh, onlosmakelijk ja. uh, mee ja. verbonden. Ja. In, in nest stond hij geloof ik, of in Blarikum? Ja, ja, in, in de buurt van Blaricum. Dat ja. was in de jaren 50 en 60 een vrijplaats uh, voor kunstenaars. Hè? Uh -huh. Daar gebeurde alles. Wat, wat, wat herinnert u zich daarvan? Nou kijk, u was uh, dan, zoals ik al zei, ja, ik ben natuurlijk net van net een generatie studenten. later. <laughs> ik denk dat ik er nog niet in mocht. Oh. <laughs> zelfs als ik het geprobeerd had. Oh. Maar het was wel zo, uh, het, de, het was een heel gerenommeerd iets. En je hoorde daar veel over. En via iemand die ik dus later, veel later heb leren kennen, Remco Kampert, heb ik daar natuurlijk ook veel over gehoord. Die is met haar getrouwd geweest, hè? Ja, ja korte tijd. Ja. Ja. ja, En ik kan me ook voorstellen dat uh, dat niet mee is gevallen... om met Fritsi getrouwd te zijn, omdat ze... Ik denk in de liefde even associatief te werken <laughs> in haar werk. Ja, maar wat, die heeft veel verteld. Wat vertelde hij daar dan over? Nou ja, het, het was om, een, om een, een titel van een boek van Remco te citeren... Alle dagen feest. Ja. Dat was dus... Hè? Drank? Ja, het werd natuurlijk vreselijk gedronken en gerookt. En, nou ja, alles God verboden had natuurlijk... En, ja, dat is een soort bohemienachtig achtig leven... wat volgens mij helemaal niet meer bestaat ook. Nee. He? Maar de, de, kon, haar, haar dichterschap gedijde haar toch, haar toch wel enigszins in? Of, of, of, of denkt u dat ze... Jawel. Ja, dat nee, ze meer ik, in staat was geweest... als, als een wat gecontroleerde leven had geleid? Nee, nee, nee. nee, nee, nee ik, denk, <laughs> ik denk dat, dat juist dat, dat rommelige... en dat, dat die, die voortdurende terzijdes waar ik het net over ja. had... Want het was niet alleen zo, als ze praten ook, dan, dan begon ze over iets... en dan viel er iets in en dan, nou, dan maakten ze dus een terzijde. En op dat terzijde maakten ze dan weer terzijde... tot je verstrikt raakte ja. in een kluwen van opmerkingen... en dingen die elkaar in de staart grepen. Ongelooflijk. Ja, ja. Is, is er misschien een citaat waaraan waar, waar, waar we dat kunnen laten horen aan de luisteraars? Dat, dat, die terzijdes... Misschien een stukje even, of niet? Ja, ik kan natuurlijk wel... Is dat uh, aardig, of zegt u nou nee? Om, om dat je, omdat we hebben het natuurlijk toch over haar werk, want da, daar ja, gaat het Nederland, vandaag over. Daar, uh, ja, ja, het gaat niet om haar het gaat om het werk. Ja. Uh. Dus ik dacht misschien eventjes door een paar zinnen voor te lezen... dat je dat, je dat heel goed kan, kan laten horen, hoe, hoe associatief zij was. Ja, we hebben natuurlijk haar zelf al heel even gehoord... Ja. Even oh, hebt u, u hebt het nog maar net voor het eerst gezien. Ja, ja, ik kreemboek. zie het. Nou ja, ik ken dat werk. Nou, bijvoorbeeld maar. Deze, van de, deze van mevrouw Ping is leuk. Oh ja. ja. Zullen we die even een klein stukje doen? Ja, dat is goed. Ja, ja dat is misschien wel het allerberoemdste gedicht. van Ja, maar dat geeft toch niet, hè? Nee, dat geeft niet. Nee. Bovendien is, uh, is Fritsie. Uh, een dichteres... die misschien wel op het mooiste over dieren heeft geschreven... Ja. Van, uh, de, wat ik ken. Ja.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 Dat is het dus, hè? Opeens dat hoe, zo... kom je, ja. hoe kom je nou op die thee van vogeltjes? En als je het, als je het leest, dan denk je, ja verdomme, zo ja. is het. Ja. Vogels zitten de hele dag, ja. zonder telefoon, ja. Ja. Te ja, dat een, ja, dat is een mooi voorbeeld. Ja. Uh, u zei het net even, die, uw vader ja. heeft een rol gespeeld... want ze had die villa aan uw vader te danken. Nou okay. ja, 14 uh, heeft op ja. een gegeven moment... Jachtlust stond eigenlijk een tijd leeg. Dat was een mooi landhuis. Ja. En Fritzi is dus eigenlijk een van de eerste kraaksters van Nederland. Die is daar ingetrokken. Ja. En het huis was het eigendom van de gemeente Amsterdam. Hoe dat precies zat, oh, weet ik niet. Nee. Maar dat was in de buurt van Blaikum. Er was een stukje grond met dat landhuis ook. Dat was van de gemeente Amsterdam. Mijn vader was inspecteur van het grondbedrijf Ach. van de gemeente Amsterdam. Oh. En werd dus de huurbaas van ja, ja. En heeft daar dus regelmatig ontmoet. Ze huurden dat, ik geloof, voor 100 gulden in de maand. En dan, Hij zorgde dat alle ramen er weer in zaten en de plees gerepareerd werden. Ja. enzovoort. Tot op een gegeven moment de gemeenteraad van Amsterdam besloot... Ja, dit kan om niet meer, het pand ja, toch te verkopen. Te verkopen. Ja, ja. En toen moest ze eruit. Toen moest ze eruit. En, en toen en... is ze in, uh, naar dat kleine Groningse dorpje verhuisd. Ja, ja, en toen kwam mijn vader om dat te vertellen... En uh, hij kwam binnen en zij leidde hem naar een stoel. En hij ging zitten en hij praatte met haar een half uur ging weer weg. En toen belden ze de, uh, de volgende dag ze op... om te vertellen dat mijn vader wel een ongelooflijk gentleman was. Want dat hij een half uur op een stoel had gezeten... waar een van haar honden net een verse drol op had gelegd. Goed, um... Ze heeft heel lang daar in de Groningen gewoond. Ze had ze met heel ja. weinig mensen meer contact. Mm -hmm. uh, met u dus ook niet meer, begrijp ik? Nee. nee. Maar goed, nu is ze haar verzameld werken. En dat is natuurlijk toch wel een daad van rechtvaardigheid. Hè? Mogen we dat concluderen? Ja, ik vind het een van de meest oorspronkelijke talenten... Ja. die althans in de, uh, de 20e eeuw, nu dus ook in de 21e eeuw... Mm -hmm. een van de meest oorspronkelijke talenten... die ik, die ik ooit gelezen heb in de mm -hmm. Nederlandse literatuur... Dat ja. uh, dat is iets wat uh, nooit verloren zou gaan. Nee. Nu is het voor iedereen in goed en kwaad, heet het verzameld werk... van F. Harms uh -huh. van Beek. Hartelijk dank voor, uw, uh, voor de komst. Oké. Okay. Ja, okay. Het is vijf voor twaalf. Het liefst was Anja robber zaterdag na de verloren finale... in de Champions League verhuisd naar een onbewoond eiland. Maar dat kon niet, want vanavond speelde de Groninger... met het Nederlandse elftal een oefenwedstrijd tegen zijn club... Bayern München. Oranje verloor met 3-2. Goedenavond, Jacques D'Ancona. <tie> Ja, ja Robben viel een kwartier voor tijd in en toen hij ja. aan de bal kwam, klonk dat zo. Robben. Beetje uitgesloten dus. Van een uh, deel van de münchen met name achter het uh, rechterdoel. Nou, sluit en juichen. Ja. Maf dit. Ja, ja, maf. Jacques Dan Koning, jij kent Robben goed. Als je dit hoort, wat doet het met je? dan denk ik, wat een afschuwelijk publiek... dat zijn de Bullscoach's na afloop ook. Kijk, wij speelden die wedstrijd omdat wij uh, 3 miljoen euro... schuldig waren aan uh, Bayern München... voor die blessure van Rob van vorig jaar. Maar ik heb wel iets leuks gezien, namelijk... hij heeft ook troost, jongens, om zich heen. De spelers van Bayern München... Uh, kwamen bijna allemaal naar afloop naar Robert toe... met een hand over de schouder, met een aai tegen de bol... en zoiets van, hé hey, joh, trek je het niet aan... want je hoort toch bij ons, ondanks dat keiharde mm. publiek. Ja, jij kent hem hè? redelijk ja. goed. Ja. ja, ik heb hem natuurlijk meegemaakt vanaf uh, het begin bij de FC Groningen. Mm. Uh, dan zie je dus een jongen die dat typisch Groningse heeft... volgens het vooroordeel dat Groningers hun emoties niet laat hem blijken. Nou, het is wel anders in het praktijk, maar bij Robin uh, kun je vaststellen dat het een man van weinig woorden is, en dat hij vanavond natuurlijk geleden heeft, dat kan bijna niet anders. Maar aan de andere kant, er was een fluitconcert... maar er was ook gejuich van het kennelijk hem goedgezinde uh, Nederlandse publiek. Hij heeft uh, acht keer een bal aangeraakt. Nou, In de 76 zes... <lacht> minuten de zes minuut ingevallen. Zes keer een uh, normale spelsituatie toen hij zich vrij opstelde... en uh, de bal uh, één keer helemaal met een rare afswaaier en ja. nergens terecht liet komen. En hij heeft twee keer een korte genomen, dat was het. Moeten we ons nog zorgen uh, over maken of kunnen we nu wel een beetje door? Dat zou ik zeker niet doen, want Robin is een professional en als hij zichzelf weet terug te vinden en uh, even weggaat uit die melodramatiek van Duitsers en van Nederlandse verslaggevers en de bondscoach legt ook een arm om hem heen. Kortom, jongens, laten we Robin als professional beschouwen en laat hij dat zelf ook zo op, keihard zijn, doorgaan, doorgaan, doorgaan. En hij verdient er okay. meer dan voldoende mee. Ja. Dankjewel, Jacques Dankona. Uh, morgen is er weer een oog. Dan zit hier Clary Polak en zometeen Kazaluna. Uh, en daar is kolonel Nico van der Zee te gast uit Afghanistan. Gute nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog zu zeggen hätte.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 De opera Orfeo het Aruditje keert wegens grote belangstelling terug naar de vijver van Paleis Oesdijk. Geniet van een zomeravond om nooit te vergeten. Orfeo het Arredice. Vanaf 25 mei. Reserveer nu via de Utrechtse Spelen.nl Dit is Radio 1.